Clemens Peters met het NOS Journaal. Vakbond even afgesproken in de CAO. Volgens de FNV krijgen sommige medewerkers ten onrechte het minimumloon. Of soms nog minder, omdat Cent niet alle gewerkte uren betaalt. Cent zegt in een reactie dat het zich aan alle regels houdt. Een vrouw die in een ziekenhuis in Engeland werkt... is opgepakt voor de moord op acht pasgeboren baby's. Ook wordt ze verdacht van poging tot moord op zes andere baby's. De politie doet al ruim een jaar onderzoek naar de dood van in totaal 17 baby's op een ziekenhuisafdeling van Te geborenen in het noordwesten van Engeland. Wat er precies met hen is gebeurd is nog onduidelijk. Het Europarlement geeft voorlopig geen openheid over de onkostenvergoedingen die de parlementariërs krijgen. Het dagelijks bestuur van het Europees Parlement heeft voorstellen daarover verworpen. Naast hun salaris krijgen Europarlementariërs iedere maand een onkostenvergoeding van 4400 euro. De meeste Nederlandse Europarlementariërs zijn voor meer openheid daarover. De jaarlijkse Harley-dag in Woerden gaat niet door. De gemeente verbiedt het motorclub-evenement uit angst voor geweld... De organisatie zei eerder dat het evenement al 17 jaar zonder problemen wordt gehouden. Maar volgens Woerden wordt er nu anders gekeken naar dit soort motorclubs. Bovendien heeft de organisatie banden met Satudara, een motorbende die recent door de rechter verboden werd. Vlak voor de beslissende WK-groepswedstrijd van Nigeria tegen Argentinië is, naar nou, nu pas bekend is geworden, de vader van de Nigeriaanse stervoetballer Obi Mikel ontvoerd. Vier uur voor het duel kreeg de aanvoerder van de Nigerianer een telefoontje waarin 28.000 dollar losgeld werd geëist. Obi Mikkel hield tegenover iedereen zijn mond, omdat hij zijn vader niet in gevaar wilde brengen. Uiteindelijk is vader Obi Mikkel gisteren bevrijd door de politie in Nigeria. Nigeria verloor de laatste groepswedstrijd van Argentinië en werd daardoor uitgeschakeld. Het weer. Het is bijna overal zonnig. Alleen in het uiterste noorden is er nog kans op wolken vanaf zee. Het is 20 graden op de Badde en. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er zijn op dit moment geen flitsmeldingen. Heb je een flitser gezien? Geef hem door via de app van Flitsmeister. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Tua boca linda, essa boca linda. Ah, ah, ah, ah. Adelante de mis ojos, una bomba provocante, una bomba provocante, una bomba provocante, una bomba provocante, una bomba provocante, una bomba provocante, una bomba provocante, bomba provocante, esa boca linda, tua boca linda, esa boca linda, tua boca linda, esa boca linda Tua boca linda, essa boca linda. Sale de mi papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante. Esa boca linda, tuis cara, toma caliente. Sale que mi papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante. Esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda, con una bomba provocante. Ik ben een papito, verlegen, de mis ojos, een beetje verlegen, maar ik ben een beetje verlegen, maar ik ben niet bang. Ik ben een beetje een bomba provocante. Antwoord ook op tv ZFM, tekst tv Op kanaal 45 ZFM Rood is allang Het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van Liefde van de leer Lijkt door de haat Gekozen Dat mooie rood was ooit Voor mij De kleur van passie en van wijn Ik wil haar terug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 Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn Vandaag is het rood van rood-wit-blauw Van heel mijn hart voor jou Schreeuw van de rood roodbedekte daken dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij Ik loop de deur door en naar buiten, waar de zon begint te schijnen achter, kijk vooruit en met mijn laatste rode stand. Koop ik een veel te grote bos met 150 rode rozen. Eén voor elk jaar, daarvan ik hoop dat jij nog bijna bent. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Te zijn. Vandaag is rood van op dit blauw? Deel mijn hart voor jou, speel van de rood.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 en ik weet, vandaag is rood, de kleur van jouw lippen, vandaag is rood, wat rood hoort te zijn, vandaag is het rood waarop ik blauw, van heel mijn hart voor jou. 25 jaar. FM. Sail 90. Zo'n 1100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens Sail voor het eerst te zien. ZeeFM. ZFM Al 25 jaar. Live in Zandvoort. Oh. Mm. You've been running around, running around, running around.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 We This should is what took me so long. Yeah, then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 That lounge, where you know I'm out in the bounce. Fresh that cheese, man. I bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle uh, Sam? He go, hey. I was getting more love, baby. Hey. Hey. the <laughs> same